Ik Zampersen met het NOS-journaal. In Limburg en Noord-Brabant geldt straks vanaf 6 uur code oranje... vanwege sneeuw en gladheid. De weerswaarschuwing van het KNMI is de hele ochtend van kracht. In het Zuidoosten kan het nu ook al glad zijn door de sneeuw. In Limburg viel afgelopen avond 5 tot 8 centimeter. In de ochtend valt er in Limburg opnieuw sneeuw... net als in Noord-Brabant en het zuiden en oosten van Gelderland. In de Duitse stad Dresden moeten vandaag 10.000 mensen vertrekken uit de binnenstad vanwege een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd gisteren gevonden bij de sloop van de Carola-brug over de Elbe, die in september instortte. Door de bom van 250 kilo blijven onder meer kinderdagverblijven en scholen in het gebied de hele dag dicht. Ook worden vier verpleeghuizen geëvacueerd. Als het gebied leeg is, wordt de bom in Dresden onschadelijk gemaakt. In Tjaat was het gisteravond onrustig rond het presidentieel paleis in de hoofdstad N'Djamena. In de omgeving waren minutenlang schoten te horen en er waren zwaar bewapende militairen op straat. De minister van Buitenlandse Zaken zei later dat de militaire gebouwen rond het paleis werden aangevallen... maar dat de aanval was afgeslagen door het leger. Van de 24 aanvallers waren er volgens hem 18 gedood. Aan de kant van het leger, van Tjaat, zou één dode zijn gevallen. De Belgische regering heeft in november drie poederbrieven gekregen... met een radargif erin. De brieven waren gericht aan premier De Croo... en aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Staatsveiligheid. Twee medewerkers kwamen ermee in contact. De een raakte gewond aan de handen, de ander moest twee dagen in quarantaine. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Het weer bewolkt en vooral in het Zuidoosten, regen of sneeuw. De minimumtemperatuur ligt vannacht rond het vriespunt... In de ochtend in het Zuidoosten opnieuw sneeuw, vooral in Limburg en het oosten van Brabant. In de middag trekt de sneeuw weg en wordt het wisselvallig bij 1 tot 6 graden. Dit was het Stermoast Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. met nu de nacht. You wouldn't be afraid Beautiful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 J'étais celle de tes rêves, celle qui complait tes nuits de la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une semaine soirée. J'en romanisme, oh, expresse. T'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses, puis tu me laisses.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 It okay. is Zandvoort op 106.9. C Man in New York